Anneke van Zessen met het NOS-journaal. Bij een busongeluk in Cuba zijn minstens 10 mensen omgekomen... en ook nog eens 25 mensen raakten gewond. In de bus zaten allemaal leraren die onderweg waren van de hoofdstad Havana naar huis. Ze hadden hun onderkomens in de hoofdstad afgestaan aan mensen die in quarantaine moesten. De bus was gehuurd door het ministerie van Onderwijs. Gisteren was er ook een zwaar ongeluk in Cuba met een helikopter. Vijf mensen kwamen om het leven toen het toestel neerstortte. In een flat in Heemskerk in Noord-Holland is een dode gevonden. Agenten gingen naar de flat na een melding dat er iemand op de grond lag... die waarschijnlijk was neergestoken. Buurbewoners zouden geschreeuw hebben gehoord, zeggen lokale media. De politie heeft drie mensen aangehouden... en doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Twee mannen zijn aangeklaagd voor hun rol bij de bestorming van het kapitol in de Verenigde Staten. Het zijn leden van de rechtsextremistische organisatie Proud Boys. Een van de mannen is gefilmd toen hij het raam van het parlementsgebouw sloopte. Bij hem thuis werden handleidingen gevonden voor het maken van gif en explosieven. Ruim 150 mensen zijn inmiddels aangeklaagd vanwege de bestorming van het kapitol op 6 januari. In een verzorgingshuis in Riedekerk is bijna de helft van de bewoners besmet met het coronavirus. Regio Omroep Rijnmond zegt dat 39 bewoners zijn besmet. En ook zeker 14 medewerkers. Het virus zou via een mantelzorger zijn binnengekomen. Bewoners worden opgevangen in een coronacentrum. Het weer, het vriest in het hele land een paar graden. In het noordoosten is het straks tijdens zonsopkomst zo'n min 7 graden. Daarbij is er vanmorgen nauwelijks bewolking aanwezig. De zon zal vervolgens de hele dag uitbundig schijnen. Het wordt zo'n 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Desperately pondered, spend my nights awake and I wonder what I could have done in another way to make you stay. Reason will not reach a solution. I will end up lost in confusion. I don't care if you really care, as long you don't go. Beg for you to Love me, love me Say that you love me Fool me, fool me Go on fool me Friends. Nee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 You're right That So come along, come home, take a ride. There's a party over there that ain't no lie. We're leaving here in a cloud of smoke, and that—that—that—that—that's all. folks. avvolto in un cartone se tu ascoltassi il mondo una mattina senza il rumore della pioggia ciò che puoi creare con la tua voce tu pensi i pensieri della gente poi ik weet niet Dio, ik wil. Ik weet niet wat ik wil. Ik weet niet wat ik vivere, Ik weet niet È ik wil. Ik weet niet wat ik It's automatic I'm break.